Dit is Martijn van Weken bij het NOS Journaal. De PVV laat een onderzoek doen naar de kosten van de terugkeer van de gulden. PVV-leider Wilders erkent dat het opgeven van de euro geld kost, maar op termijn levert het misschien wel meer op. Wilders zegt dat hij voor het onderzoek een gerenommeerd internationaal bureau inschakelt. Welk bureau dat is, is nog niet bekend. Mocht het opgeven van de euro voor Nederland aantrekkelijk zijn, dan wil gedoogpartner PVV een referendum over terugkeer van de gulden. Voor het kabinet van VVD en CDA is het opgeven van de euro een onbespreekbare optie. In het mallenbos in Spijkenissen is de zoektocht naar Farida Sarkar hervat. Sinds gisteren wordt in het bos gezocht naar het lichaam van de vermiste vrouw. De man die wordt verdacht van haar verdwijning heeft de plek aangewezen waar hij haar zou hebben begraven. Volgens het OM zijn er sterke aanwijzingen dat er iets ligt, maar het is nog niet duidelijk of het om de vermiste vrouw gaat. Farida Sarkar verdween vorig jaar augustus. De wisseling van de wacht van de politietrainers in Kunduz loopt opnieuw vertraging op. De afgelopen dagen was het weer te slecht om te vliegen en bovendien ontbreken de diplomatieke overvliegvergunningen voor een aantal landen. Die worden vaak op het laatste moment afgegeven, wat volgens het ministerie van Defensie kan leiden tot vertragingen. Het nieuwe personeel voor de missie komt nu later aan en de collega's die deze week zouden worden afgelost gaan later terug. De terugkeer verloopt gefaseerd. Vorige week donderdag landde al een deel van de eerste lichting in Eindhoven. Als het aan minister Kamp ligt, krijgen ouders meer invloed op de kwaliteit van de kinderopvang. Hij wil ouders meer rechten geven om misstanden aan de kaak te stellen. Ook komt er een geschillencommissie. Er is op dit moment weinig concurrentie in de kinderopvang, vooral doordat de vraag veel groter is dan het aanbod. Kamp vindt dat het gebrek aan concurrentie en de lange wachtlijsten niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit. Het weer nevelig en bewolkt, vanuit het zuidoosten steeds meer zon. Het wordt 7 graden in het noordoosten tot 12 in het zuiden.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 files in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. Bij de afwitbundschoten 2 kilometer. A9 Altmaar richting Amstelveen. Tussen de knooppunten Rotterpolderpijn en Raasdorp 3... Tot de Ring Amsterdam A10 tussen Amsterdam-Bissempark en de Rai rijdt het langzaam over 2 kilometer. De A20 naar Gouda tussen Spaanse Polder en knooppunt Brechtseplein 3 kilometer. A22 Beverwijk richting Velsen. Daar staat voor de Velsen Tunnel 2 kilometer door een spoedreparatie. Bij de Velsen Tunnel is namelijk maar één rijstrook open. A27 Breda naar Utrecht bij knooppunt Lunetten 2 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht voor Utrecht-Noord ook 2.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 Yeah. Da yeah.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 Half drie. We gaan nog een keer door met Rob Hoeken. En dan uh, is het het bekende nummer St. Louis Blues.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 Oh uh -huh.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 En Jasper Stoffers met het leuke nummer Papi loopt toch niet zo snel.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 Het is een beetje Jessie en het wordt ook uh, geld gebracht door violist van SPOPS. Laten we maar gaan luisteren. Ik schijnt ze niet, jubel het uit, zingen ik fluit het hoogste lied.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 Maakt het al te bont? Denk om je lijn. is twaalf in het jaar Je moet het zelf maar weten Want je lijn komt in gevaar Zeg luister eens met snoeze poes Je houdt zo van een slag om soes Wat ik je gezegd dat is geen smoes Denk om je lijn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 Je je. Denk om je lijn you mm -hmm.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 Oh, mm -hmm.